Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Nieuwe ontwikkelingen in de vergisontvoering van vorige week. In Krukius, in Noord-Holland, werd afgelopen week een man ontvoerd en zes dagen later weer vrijgelaten. De politie zei toen al dat de ontvoerders mogelijk eigenlijk een ander doelwit voor ogen hadden. Het mogelijk oorspronkelijke doelwit heeft zich nu gemeld bij de politie in Rotterdam. Voor de ontvoering zitten zes mannen vast. Waarschijnlijk heeft de hele situatie te maken met een grote partij kook dat vorige maand werd onderschept in de haven van Antwerpen. In het noorden van Turkije zijn minstens 44 mensen omgekomen door overstromingen. Een onbekend aantal mensen wordt vermist. Eerder deze week viel er veel regen in gebieden langs de Zwarte Zee. Meer dan 2000 mensen zijn geëvacueerd. De Tweede Kamer komt dinsdag terug van recess om het te hebben over de situatie in Afghanistan. Het debat zal vooral gaan over de vraag welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt hier recht hebben op asiel. Sinds allerlei landen hun troepen hebben weggehaald uit Afghanistan rukken de taliban in hoog tempo op. Zij zien landgenoten die voor westerse landen hebben gewerkt als landverraders. En de Spaanse wielerkoers Vuelta begint vandaag weer. Roglic is de grote favoriet en het wordt ook de eerste rit van de Nederlander Fabio Jacobsen die vorig jaar hard viel, zegt verslaggever Gio Lippens. We weten het allemaal nog wel, vorig jaar die verschrikkelijke valpartij in de ronde van Polen is weer teruggekeerd na een hele lange revalidatie. Heeft al zelfs sprints gewonnen onder andere in de ronde van Wallonië. Ja, nou ben ik benieuwd wat hij weer kan op het allerhoogste niveau. Dus in een grote ronde. Hij heeft er al eerder etappes gewonnen, dus het kan. Een kwart voor zes start de Vuelta met een tijdrit. Het weer op veel plekken een zonnige dag vandaag. In het noorden blijven de wolken wel iets langer hangen. Het wordt tussen de 20 en 25 graden en morgen wordt het nog iets warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Zij de Hart van de ANWB. Op de A7 hoorn-Heerenveen door de werkzaamheden op de Afsluitdijk en drukte 14 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar, ook een half uur vertraging tussen Badhoeverdorp en Velze, ook richting Amstelveen. Bijna een half uur vertraging door de werkzaamheden bij Haarlem. A10 Zeeburgertunnel richting Zaanstad is weer vrij. Er staat nog 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan de A200 Haarlem richting Amsterdam. Daar zijn door werkzaamheden de verbindingsweg dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Van alweer jaren geleden. Deze van Jimmy Nail in Ain't No Doubt. Het is even na twee uur en het zonnetje schijnt lekker in Zandvoort. Goedemiddag allemaal, welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, albert Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag hey, goedemiddag, kijkers en goedemiddag, luisteraars. De week weer overleeft. Ja, zeker. zeker, zeker. Ja, het was wel een emotionele week, hoor. Ja. Want uh, ik had uh, de live uh, persconferentie van het afscheid van uh, Lion Messi in uh, Barcelona in het Kampstadion. No nou, dat was één groot tranendal. En uh, de volgende dag uh, had hij meteen zijn pa Parijs-t-shirt uh, aan, aan uh, wat je voor heel veel geld uh, kan kopen trouwens. Eén hey, groot feest, maar... Uh, hij... Hij uh, liet duidelijk doorschemeren dat hij dus lief, eigenlijk liever niet weg was gegaan... maar dat uh, de Spaanse Voetbalbond dermate stringente regels hanteert... omtrent uh, budgetoverschrijdingen en dergelijke. Dat, uh, dat Lion Messi dus niet meer te houden was voor Barcelona. Is het waar? Dat, dat is, is dan dat, de vraag. Dat, dat, dat is het verhaal en ik, ik wist dat hij hey, een vraagteken erachter zou zetten. Maar goed, uh, het zei zo, daarmee moeten we het doen. Dat is de officiële versie. En uh, dus die zit nu uh, bij Paris Saint-Germain. Mooi. En de Grand Prix mag uh, doorgaan. Ja, al, dat, was, fijn, hè? dat was het uh, goede bericht. Ja, het, het was natuurlijk bij de, bij de, in intimi al lang bekend. Alleen uh, wij, uh, wij, wij wachten keurig op onze beurt met de persconferentie vrijdag. Ja, Spa uh, is hetzelfde eigenlijk. Dus... Nou, onze collega's van N.H. Die waren s'morgens al in Zandvoort... om, uh, om uh, de uh, reacties van uh, diverse mensen uh, te, te, te filmen. Daar komen we trouwens morgen tijdens Zandvoort op zondag nog uitgebreid op terug. Op alle reacties die er uh, zijn kwamen uh, over het dus wel doorgaan van uh, de Formule 1 in, uh, in Zandvoort. Maar daarover wellicht in dit programma nog en veel meer morgen bij het bijdragen van onze collega's van NHTV. Heb je al in het uh, reuzenraad gezeten? Ik, hij is hoog en hij is mooi. Nou, dat houden, we, dat houden we ook zo. Ik loop er wel langs. Nou ja, wij mogen in ieder geval wel een aantal uh, vrijkaarten weggeven voor het uh, reuzenrad. Gaan we straks verderop in dit programma doen. Dus gewoon blijven luisteren. Goed, uh, wat er, is er, uh, er, wordt er, er wordt ook gereest dit weekend. En dat is best, best wel belangrijk. De Formule E heeft zijn finale weekend. En uh, daar wordt gereden in uh, Berlijn op het voormalige uh, vliegveld Tempelhoofd. ...bij de ouderen uh, ons nog wel bekend... ...het vliegveld Tempelhoofd... Uh, ...vandaag een race en morgen een race... ...en dan is de, de kampioenschap gestreden... ...en als je daarnaar kijkt... Nicky de Vries staat momenteel op 95 punten... ...en op tweede plek Robin Vrijns, de ...89... Uh, ...dat klinkt allemaal hartstikke mooi... Uh, ...dus uh, in ieder geval... Uh, ...wat dat betreft uh, staan ze bovenaan... Maar op dit moment de, race is op twee uur, de eerste race is om twee uur gestart. Uh, Nicky Vries ligt momenteel op een achttiende plek en uh, Robin Freins op een e plek. Dus er moet nog wel wat gebeuren, willen ze het kampioenschap en uh, een van de twee binnenhalen. Want in principe kunnen nog twaalf rijders het kampioenschap winnen. Dus Zo, werk aan de winkel. Dat gaan we voor u volgen. En wat gaan we nog meer doen? Natuurlijk de vaste items, zoals er zijn het Zandvoorts nieuws in het kort om kwart over twee... Half drie het weerbericht. Blijft het nou eindelijk een keer zo? Of wordt het weer wat minder? Het blijft kwakkelen. Maar in ieder geval hebben we een redelijke week achter de rug. Uh, best wel met De temperaturen zijn over het algemeen wel hoog. Maar ja, af en toe dan toch een regenbui er doorheen. En maar van dit weer. Vandaag laten we genieten van als de zon er is. En ik zou zeggen pak de zon. Je hoort het allemaal wat het wordt uh, om half drie. Tien over half drie gaan we live schakelen met het uh, uh, Raadhuisplein. Waar daar is onze collega... Uh, Roy van Buringen die, uh, die, uh, is, is daarbij het uh, open kampioenschap Makreel roken. En Hij gaat ons vertellen hoe de stand van zaken daar is, of de prijsuitreiking inmiddels is geweest en of de veiling, want je kunt natuurlijk makreel kopen daar. Of die al begonnen is. Tien over half drie, uh, daarover meer. Verder in het eerste uur nog het interview, wat, herhalen we het interview wat onze collega Irene De Jager vanmorgen had, Goedemorgen Zandvoort. Wat nu dus definitief is, gaat ook Zandvoort-Beyond natuurlijk met in de volgende versnelling door met het organiseren van side events Verder natuurlijk volgend volgende tweede uur evenementenagenda rond de klok van half vier. Het dier van de week ontbreekt ook niet om half vijf, die luistert deze keer naar de naam Dex. Gedicht van de week blijft nog even een verrassing om kwart voor vijf. Pit Report hebben we er ook nog tussen. Uh, we volgen dus zoals gezegd de formule E. Uh, en ik zou zeggen, de, de, de competitie is ook weer begonnen, hè? Ja, we krijgen druk. Ja, de competitie ja. is ook weer begonnen. Met redelijk goed gevulde tribunes. En uh, dat houden we natuurlijk voor u ook in de gaten. Vandaag, uh, de, rest, de eerste wedstrijd om half vijf. En morgen natuurlijk ook tijdens Zandvoort op zondag... houden we de tussenstanders voor u bij. Ik zou zeggen, genoeg reden om dit weekend... in ieder geval tussen twee en vijf te luisteren... en te kijken naar uw enige echte Zandvoortse lokale radio. Uh, dat was hem een beetje. Dat was hem weer helemaal ja. vol. Dankjewel ja. Albert-Jan. Inderdaad, uh, meekijken kan en uh, meeluisteren uiteraard ook. Gewoon uh, ga naar www.zfm-live.nl of op de 106.9 FM in de ETA DAB-kanaal 6A. Een hele goede middag. Dit is Nieuwe Muziek. too strong. De zomerplaat is dit helemaal nieuw. De de Dua Lipa en uh, Elton John en uh, de mix van uh, Penao. En uh, ja, uiteraard herken je de, de oude single van uh, Elton John erin. Daar hebben we het over Sacrifice. Deze plaat, de zomerplaat van dit jaar, heet Cold Heart. Zo dadelijk het uh, nieuws in het kort. Maar eerst deze. Hier is Hey Frankie. Hey Frankie.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 Cause I remember when I loved you so much way back when we were friends going together. But then you let me, Frankie. Do you remember me, Frankie? Do you remember me, Frankie? Do you remember me? Een hele populaire band in de jaren tachtig. Des dames, des vier dames van Sister Slats en uh, Hey Frankie. Dus zaterdagmiddag uh, bij CFM. Nou, jij ging vanmiddag even naar de Albert Heijn, uh, Albert-Jan. En ik werd uh, zowaar uh, helemaal uitgerookt... want het hele dorp is <lacht> vol met uh, rook... en dat komt natuurlijk van het uh, makreel roken daar uh, op het uh, Raadhuisplein. Gezellig evenement, daarover straks veel meer... want dan gaan we contact opnemen met onze collega Roy van Beuringen, die daar TP, oftewel ter plekke is... Dat uh, zo rond uh, tien over half drie, dus blijf luisteren naar CFM. Maar eerst gaan we het nieuws in het kort met je doornemen. En de politiehelie zal uh, daarin ook wel uh, voorkomen, denk ik. De Formule 1-wedstrijden op het circuit Zandvoort van 3 tot en met 5 september gaan door. Dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, is inmiddels duidelijk en voor velen al uh, uh, act benodigde acties die voor uh, het zijprogramma uh, in orde worden gemaakt. Maar ondanks het feit dat het tijdens de persconferentie uh, uh, met geen woord over werd gerept, was het dus al bekend. En zal het, in het uh, bij de intimie al lang bekend zijn geweest. Ondanks het feit dat het een meerdaagsevenement, maar op een, de locatie vinden geen overnachtingen plaats. En er zijn vaste zitplaatsen op de buitentribunes. Dat is de achterliggende gedachte. Het is een beetje hetzelfde idee als bij voetbalwedstrijden. Er zullen uiteraard wel toegangseisen gelden... zoals een vaccinatiebewijs of een recent negatieve coronatest. Onder deze voorwaarden mogen de tribunes voor twee derde met publiek worden gevuld. Uiteraard hebben we daar in ons programma later veel meer over. En ook morgen tijdens Zandvoort op zondag komen we daar uitgebreid op terug. Afgelopen nacht rond uh, half vijf zijn er veel inwoners van Zandvoort opgeschrikt door het geluid van een politieheli die, uh, die, die, die, die lang rondjes boven de badplaats bleef vliegen. Er Zo sprake zij van een woningoverval aan de burgemeester Engelbertstraat. Toen het opgeroepen arrestatieteam bij de woning aankwam bleek er eigenlijk niet veel loos te zijn. We kregen een melding van een woningoverval waarbij ook geschoten zou zijn verteld de woordvoerder van de politie aan onze mediapartner NH Nieuws. Dus we, alle dus we hebben alle veiligheidsmaatregelen genomen en is er een arrestatieteam naar de woning gegaan. Er werd ook een politiehelikopter ingezet. Ook de ambulancedienst is naar melding met spoed richting de woning gegaan. Eenmaal bij het huis aangekomen bleek er volgens de woordvoerder weinig aan de hand te zijn. Wat, is er, uh, wat er wel is gebeurd, dat wordt nog nader onderzocht. Er is uiteindelijk niemand aangehouden en er raakte ook niemand gewond. Zoals, gedacht, zoals je al zei, Rob, vandaag is het Zandvoorts Open, Macreel, Open Kampioenschap Makreel Roken op het Raadhuisplein in ons gezellig centrum van Zandvoort. Alweer voor de zevende keer het Open Kampioenschap Makreel Roken. De ongeveer twintig rokers zijn vanmorgen om tien uur al van start gegaan met makreelroken in hun rookovens en de strijd om de eer aan te gaan. Het roken van de makreel doet ieder, doet ieder op zijn eigen wijze om de beste resultaten te behalen. Zo zal het door de rokers nauwkeurig gelet worden op de juiste temperatuur in de rookovens. Er is een aantal factoren waar de deskundige jury rekening mee houdt. Ze zullen letten op de uiterlijke van de makreel, de kleur en uiteraard de smaak. De makrelen gaan tot 3 drie, tot 3,5 uur in de ton voor een goed resultaat. Meer daarover om tien, rond tien over half drie van onze verslaggever Roy van Buringen die daar ter plaatse is. Houdt u nou toevallig niet van makreel, maar van palingroken? Dat kan namelijk ook, want tegelijkertijd met het Open Kampioenschap... makreelroken vindt vandaag vanaf 12 uur uh, bij Bluis Burenweg, De Zandvoort... een andere rokerijplaatsen Traditie zullen dan Rolf van der Molen en Tom Loyer. onder leiding van meester palingroker Jan Giesbersen, Giesbergen weer palingen gaan roken. Deze palingen kunnen in de namiddag onder het genot van een drankje op het terras... of bij slecht weer in het café genuttigd worden. De palingen zullen vanaf ongeveer 6 uur per stuk uh, te koop worden aangeboden. De uitbater van Café Bluis, Ton Hendricks, nodig de palingliefhebbers dan ook, uh, uh, en ook andere belangstellingen er graag uit om vandaag te komen genieten van de rokerij. En onder de genot van een drankje en van een lekkere paling te komen genieten. Donderdag 29 juli werden de jaarlijkse prijzen van de schoonste strand van Nederland uit uitgereikt. De winnaar van 2021 werd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 Dankjewel Albert-Jan, dat was het nieuws. Niet echt in het kort, uh, meneer Vos. Nee, maar ik kan het korter niet maken. Er is weer heel wat uh, gebeurd. Wil je het nalezen op je gemak? Dat kan uiteraard via onze eigen ZFM-app. Nou, je had het over de makrelen en de paling. Uh, als je daarvan houdt, dan zit je vandaag goed. Maar ook voor honing zit je goed uh, vandaag. Want uh, Victor Bol die, uh, staat uh, op het raadhuisplein met uh, verse honing. Dus uh, hou je daarvan? Ook dan ben je welkom op het Raadhuisplein. Maar Roy Buren zal daar zo dadelijk veel meer over gaan vertellen... over een aantal platen. En uiteraard naar het weerbericht wat je krijgt na deze plaats. Dus blijf luisteren naar het geluid van Zandvoort. We zijn er al 31 jaar. ZFM Zandvoort met vandaag tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. En deze single van Lisa Broré. Hier is Break It Out. gaan we op de zaterdagmiddag de Lisa Borey en Break It Out. Ja, het is twee minuten voor half drie. We gaan eens even kijken wat de weer de komende dagen gaat doen. Want dus vandaag schijnt lekker de zon. Maar blijft dat ook zo, uh, Obisan? Vandaag trekken we vanuit het westen uit enkele wolkenvelden over het land. De zon weet echter van tijd tot tijd mooi door te breken. Zeker in het zuiden van het land is het zo. In het noorden zijn de wolken wat hardnekkiger. Het blijft echter tot de avond droog. Het wordt 20 graden aan zee en 24 of 25 graden in het binnenland. Er waait een matige westelijke wind uh, aan zee... en uh, op de wadden staat soms zelfs wel iets meer wind, uh, 5 boven. Morgen komt er weinig verandering in het weerbeeld. Wel wordt uh, op het, uh, veel plaatsen nog iets warmer... Gaan we naar de maandag. Maandag draait de wind naar het noordwesten en het levert beduidend koeler weer op en dat de voorgaande dagen. Het wordt 18 tot 21 graden en daarbij waait het stevig door. Er trekken buien over ons land en tussendoor is ruimte voor de zon. Er waait dinsdag een stevige noordwestenwind en er is vrij veel bewolking. verspreid over het land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Met name in de kustgebieden kan lokaal veel neerslag vallen met middagtemperaturen. Rond de 18 graden is het ronduit koud voor augustus. Met een graad of 20 is het woensdag een fractie warmer dan dinsdag. Desondanks is het nog steeds wisselvallig met een aantal buien en bovendien een stevige wind. De temperaturen later in de week blijven laag voor de tijd van het jaar met een graad of 21. Normaal is dat 21 tot 24 graden en daarbij is dagelijks kans op enkele buien. Al neemt de buienkans later in de week wel af als Nederland onder invloed van een hoog drukgebied komt te liggen. Bovendien kan de zon aan het eind van de week weer wat vaker gaan schijnen en loopt de temperatuur een paar graden op. Aldus Weerplaza.nl. Nou, dankjewel, Albert Jan. Dus uh, nog steeds niet uh, echt uh, lekker uh, zomerweer. Het zit Blijf, er niet in, hè? Het blijft uh, twijfel. Ja, kwakkelweer. De ene keer wel. Je weet gewoon niet meer wat je aan moet. Nou ja, nee, inderdaad. <lacht> nee. Daar, daar, daar heb jij helemaal gelijk in. De ene keer dan, uh, trek je jas aan en ja. dan denk je van: Jeutje, wat heb ik gedaan? Het weer is na te lezen uiteraard ook op onze ZFM app. We blijven maar wachten op de zomer. Dat was het weer. Zie voor. En hier is de nieuwe single van Helene Fischer.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 Ich sage, du liest meinen Körper keine Worte können beschreiben, was ich mit dir fühl. Vamos a Marte, wir sprechen eine Sprache. ohne Worte. Vamos a Marte. Hey, let's go. Uh -huh. Hagamoslo a mi manera, y si tu supieras lo que quiero hacer. I'm going to go to the river, I'm going to go to the river, I'm going to go to the river, to go the river, the the I'm to Ik wil weer die controle Ik wil je de controle Ik Ik de controle Ik wil je Ik de Ik kan niet meer wachten Vamos a marte Vamos a marte Dejame llevar Wat zei jij nou over uh, Helene Vriesje met uh, Tom Jones, uh, Albert Ja, dat is ook maar op YouTube. Een live uh, optreden tussen die twee met het nummer 6-bom. Nou, dat swingt erover, hoor? Ja, big zeker. ben erachter, Big Ben erachter. Prachtig. Ja, deze ook trouwens, he, de nieuwe single met uh, Louis Fonsi en Vamos Amarta. Marta. gaan we naar het uh, Raadhuisplein. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wachten van nog steeds op mij. Allee, wauw. Ja, jongens, het is wachten. En dan neem ik mijn gitaar en mijn gouden ring. Dit is zo mooi, jongens. En zij vliegtuigstoelen, Miljoenen bijbedoelingen. Bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik van je als besluit. Laat me schepen achter. Neem me voor de fotogasten. Vanaf het podium, kom. ZANG live concert van alweer een paar jaar geleden. Concert at sea or the bluff and the counting crows. En de holiday in Spain. Nou, wij hebben gewoon holiday in Zandvoort. Wat er gebeurt genoeg, uh, ook in het uh, centrum. En ook op het Raadhuisplein. Dus uh, schakelen live over naar uh, ons slaggever Roy van Buringen. Goedemiddag, Rooi. Goedemiddag Rob en Albert Jan. Live vanuit het Radarsplein in Zandvoort. Uh, waar op dit moment het, uh, ja, in ieder geval de makreelroken plaatsvindt. Uh, Zo net uh, heeft Ben zijn dank uitgesproken dat dit evenement toch, uh, ja, dat is deze dag toch door is gegaan, ondanks de coronamaatregelen, dus daar zijn ze heel dankbaar voor. Wel ja, op anderhalf meter natuurlijk, maar toch. Uh, zo net heeft Sjaak uh, Witteman heeft, uh, de pechprijs gewonnen, omdat al zijn makrelen uh, open waren gesprongen voor tijd. Dus dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus hij heeft de pechprijs uh, gewonnen. En ondertussen wordt er nog meer uh, prijzen uitgereikt. Toen hoor ik net dat uh, Victor Bol ook een uh, prijs heeft uh, gewonnen. Alleen ik probeer er even achter te komen welke prijs. Het zal natuurlijk, uh, ja, ik denk, ik hoop dat ze drie prijzen hebben. Dus dat zou dan wel de derde prijs zijn. Maar uh, we gaan het eventjes kijken. Het is heel druk op het Radersplein op uh, dit uh, moment. Uh, de burgemeester David Molenburg uh, uh, geeft de, in ieder geval uh, uh, rijkt de prijzen uit. En uh, ja, de welbekende kasten staan natuurlijk ook weer op het Radarsplein. Line. en trouwens het is uh, hij heeft gewoon de prijs voor gewonnen Tikkelbol. Het is niet een eerste, tweede of derde prijs. Tikkelbol is de winnaar en ehm um Oh nee, ik zeg het verkeerd. Het is één rotzooi, maar oké, okay. de derde prijs wordt nu wel uitgereikt. En welke prijs Victor Bol nou heeft gewonnen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, verder toch, uh, om maar even wat over het zweertje te vertellen, want ondertussen loopt ik ook nog even op de achtergrond te luisteren. Uh, het zweertje is weer heel erg gezellig. Het zon schijnt, dus dat is wel heel erg leuk. En die Otto uit Zandvoort heeft de derde prijs uh, gewonnen van uh, deze wedstrijd makreelroken. Wat wel leuk is, de kasten op het Raadhuisplein zijn natuurlijk altijd wel weer heel erg leuk. In alle vormen en alle, alle maten. Je ziet flight flightcases staan, zoals wij het natuurlijk kennen als radio-dj's. Maar je ziet ook gewoon tonnen staan. Je ziet van allerlei mooie... Ja, prijzen op een nieuw van een nieuwe mooie kast staan. En de tweede prijs wordt ondertussen ook bekend gemaakt. Ja, Rob, Rob heeft ook een prijs gewonnen. Niet deze Rob natuurlijk op de radio. Maar die heeft de tweede prijs gewonnen. En langzamerhand gaan we ook naar de eerste prijs, wie de eerste prijs uh, uh, wint. nou Wat ook wel heel erg leuk is om te zien, dat er een, dat er een kast. Uh, goed hoor. Uh, ondertussen word ik herkend op straat, maar oké. Okay. We gaan door. Um, kleine, we gaan nu naar de winnaar. En maar naar. Arnold de Lange heeft uh, de eerste prijs gewonnen van deze wedstrijd... ...makreelroken hier op het raadhuisplein. Dus namens uh, Sijs natuurlijk hartelijk gefeliciteerd. Um, in ieder geval, het is fijn uh, dat het uh, druk is in het dorp... Uh, ...ondanks uh, ja, de laatste coronamaatregelen. Uh, het dorp wordt gelukkig uh, flink uh, gevonden. Er is natuurlijk uh, nog veel meer uh, te doen in het dorp. We hebben natuurlijk het mooie, de mooie reuzenrad uh, staan in het dorp... ...waar we uh, natuurlijk weer trots op mogen zijn als zandvoorters. Uh, ja, en wij gaan kijken... Uh, ...kaarten weggeven voor het uh, reuzenrad. Dus uh, okay. mensen moeten gewoon blijven luisteren... ...en dan uh, winnen ze misschien wel... Uh, ...een aantal gratis uh, toegangskaarten... ...voor dat mooie reuzenrad. Ja, en, en, en het is vooral heel erg belangrijk hè, om het dorp te bezoeken als je in Haarland luistert. Maar ook gewoon uh, thuis op de bank, kom gewoon gezellig naar het dorp en neem een drankje op een terrasje. Want uh, ja, de mensen verdienen het natuurlijk in deze rare tijd om weer volop open en in de weer uh, te zijn. Want het is wel belangrijk dat, uh, ja, dat, het gewoon, uh, dat het gewoon leeft in ons dorp. En dat doet het hoor, want uh, je ziet heel veel toeristen lopen in het dorp. En daar mogen we best wel trots op zijn, dat ze dorp gewoon weer terugvinden na al die stille periode. Ja, nou zat je midden in de prijsuitreiking daar bij het makreelroken, ja. Roy. Maar ja, nou heb je ons lekker gemaakt. Hebben we hebben de prijs de derde plek hebben gehad, de tweede plek en de eerste plek. Volgens mij heeft collega Albert-Jan nog even meegeschreven... wie daar de winnaars van zijn, dus dat horen we straks nog wel eventjes. Maar nou zei je ook van, ja, Victor Bol, de bekende Victor Bol... Die trouwens niet alleen met de makrele bezig was, maar ook met de verse honing daar staat. Ja. Uh, ja, die heeft ook een prijs geworden. Maar welke prijs is dat nou? Ja, dat, dat is maar niet duidelijk. Kan je maar, sta, staat hij niet naast je op dit moment nee, ergens? Nee, nee ze zijn allemaal, ook omdat ik op anderhalve meter moet blijven... kom ik niet helemaal tot een want het is echt heel druk <laughs> of klein. Um, ik ga even kijken of ik Victor ergens zie. Want dat is natuurlijk wel heel uh, belangrijk. Anders laat het uh, ons straks, straks altijd nog even, eventjes weten. Uh, ja. Maar er worden natuurlijk veel meer makrelen uh, uh, uh, uh, uh, gerookt... Uh, dan dat ja. er... Uh, ...daar jury moesten worden ingeleverd. Als ik het goed begrepen heb, kun je, kan je ze nu ook kopen, hè? Of bij de veiling. Dat klopt. Ze zijn nu te koop. En het gaat allemaal naar het goede doel. En ja, dat is natuurlijk hartstikke... ...altijd wel heel mooi streven. En ondertussen zoek ik... Nou ja, de organisatie is natuurlijk nu hartstikke druk bezig ja. om makreelen te verkopen. En ze gaan als warme broodjes hoor. Ik denk dat ze zo uitverkocht zijn. Ik je wil ze natuurlijk ook van tevoren bestellen bij van ja. en Veld. Uh, en ja, kom gewoon naar het Raadhuis als je nog een makreeltje wil scoren, want ze zijn heerlijk. Ik weet dat van vorig jaar nog. Oké. Okay. Dus, uh, Laat ons anders even via een appje weten wat, uh, wat uh, Victor Bol heeft gewonnen. In ieder geval, uh, hartstikke bedankt voor je, je live verslag vanaf het uh, Raadhuisplein. En ik zou zeggen, eet er niet te veel. Ja. Oké, okay, dankjewel voor jullie tijd en we spreken karşnel. Hoi hoi. Oké, okay, Roy, dankjewel en uh, inderdaad uh, heel veel uh, plezier daar nog uh, met het vervolg uh, daar op het uh, plein uh, Heel gezellig daar. Start my truck and so jump in. You be go together. Nice cool breeze and big pump trees. I tell your life don't get no better. Talking about heaven. And I'm I go high one. Dikke moeite My bestie and your bestie Dancing by the fire Your bestie says she want party So can we make this place go higher Talking about hey now Hey now Aiko, Aiko, Ane Chokie, Moe, Fina, Ane Chokie, Moe, Fina, Ane Let me take from here Salamon, girl, straight up, right Hosting mama, me pick party non-stop In a island bandah Swing down hips and rock it up to me raga A chance, pick patty, ladies Crew, all across the islands Grab your shoes, name it two by two And now it's shining bright like diamonds Talking about hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ane Chokimo, uh, uh, aiko, ane Chokimo, uh, uh, aiko, ane uh, My bestie and your bestie Dancing by the fire Your bestie says you want So Can we make this wave go higher Talking about hey now, hey now Aiko, aiko, ane Chokimo, aiko, aiko, ane uh, talking more, uh, than an Why up, go down, why up, go down It's your body but what? We go, we, we go. go left, left, we go right, right Turn it around and up, go down again up, go down, why not go down It's a body but what? We go left, left, we go right, right Turn it around and forward My best thing, your bestie thing. it by the fire Your bestie says you want party, So can we make this place go high? talking about it and now, and now, hey, now. hey now. Make -o, make -o, het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. Er Ook ook muziek bij. We horen Eiko, Eiko, de single van Justin Wellington. We gaan het uh, ja, weer even hebben over vanmorgen de uitzending van Goedemorgen Zandvoort. En uiteraard de persconferentie van, van gisteren om 7 uur van de Mark Rutte, Albert Jan. Ja, dat nou klopt. Want uh, wat heeft het uh, voor... Uh, ja, er de, de, de, wordt we gereest. En uh, dat betekent dat de uh, zandvoort voor dus nu op volle toeren... Dus ze zijn al bezig geweest natuurlijk met een aantal evenementen uh, te organiseren. Maar nu kunnen ze natuurlijk het gaspedaal helemaal vol indrukken... want uh, ja, het gaat namelijk door. En uh, wat dat uh, inhoudt, dat uh, vroeg uh, Irene de Jager uh, aan Sander ten Bos. Wat de consequenties waren van uh, uh, het doorgaan van uh, de Formule 1. En wat dat voor de evenementen, de site events zoals het mooi heet voor Zandvoort Beyond dat is de verzamelnaam wat dat dan nog voor hun betekent. Zandvoort uh, Beyond, ja, u heeft natuurlijk ook gisteren aan de buis gekluisterd gezeten.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 Nee, oh, ja zeker. Kijk, laten we daar zijn. Hartstikke heel erg mooi dat er, de race door kan gaan. Dat ja. de Formule 1 naar Zandvoort toe gaat. Dat we in de wereld zichtbaar worden als Nederland en dan helemaal als dorp Zandvoort. Echt prachtig dat je zo in de Pixel komt staan. En als je kijkt wat, daar, wat ik daarvan verwacht als, als zeg maar marketing gezien... denk ik dat dat een enorme spin-off gaat krijgen. Echt uh, heel veel mensen over de hele wereld naar Nederland kijken. En Zeker. Dat gaat uh, vast wel weer tot bezoek leiden, terugkeren of, uh, naar, aan, aan Zandvoort of uh, de regio. Dus uh, wat dat betreft, echt mooi. Ja, ja, daar nou ja, zijn we heel blij mee. Uh, maar het is natuurlijk niet alleen maar dus het, uh, het, het Grand Prix-evenement, uh, wat drie dagen duurt. Maar uh, er is natuurlijk al een heleboel dingen zijn er al aan de gang. Hè. 16 juli begon de kart, de car.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 Uh, nou, Er is eigenlijk van alles wel wat te doen. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is ook mooi. Net wat ik zei. Heel prachtig hoe, hoe uh, veerkrachtig in deze periode iedereen bezig is... om dit één groot feest te laten zijn. Ja. Yeah. Tot, tot lang uh, kan dit door blijven gaan? Zand voor ja.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 een normale stand, zeg maar. Hè? Ja. Maar goed, da daar zal dan de Formule 1 nog altijd wel een klein beetje in blijven plakken. Ja, zeker. <laughs> Ik ja, denk zeker. dat uh, zolang mensen ademhalen, dan uh, zal men erover blijven praten en uh, ermee bezig zijn. Wat natuurlijk erg mooi is. Tot wanneer blijft het reuzenrad uh, staan? Tot 5 september oh. kunnen mensen een ritje maken in het reuzenrad.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 En uh, of dat je het dan op televisie kijkt, want die rechten zijn natuurlijk, dat, die zou je eraan vast kunnen plakken, want daar kunnen mensen ook natuurlijk allemaal kijken en of dat nou. Ja, het zou, het nou, zou het een mooie regeling of... wezen dat je je eigen televisierecht van, van thuis meeneemt, <lacht> die die, ja. die even inlevert en dan zegt, nou ik kom het even hier. Nee, maar goed, dat, omdat dat al betaald <lacht> is, denk ik dan van, nou, waarom geef je die rechten dan niet om het op een groot scherm te doen? Ja, ja, ja zou nee. mooi wezen. Zo ja. is het niet helemaal. <lacht> nee, dat is waar. Maar goed, uh, tot uh, 5 september. Uh, het, is, het is 7 september, 7 september gestart, gestart. Het Reuzenrad bijvoorbeeld. En zo zijn natuurlijk uh, er meerdere activiteiten. Elke activiteit doet het op zijn eigen manier. Uh, hoe, hoe groot is de invloed van uh, Zandvoort Beyond op die activiteiten? Of is dat echt gewoon met elkaar afspreken van... Ah, jullie gaan dit doen en wij vinden dat goed? Of zitten daar ook nog restricties op?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 En uh, wellicht uh, spreken wij elkaar ook daarna nog even over een evaluatie over hoe het geweest is. En dat was het interview van uh, vanmorgen met uh, Sander ten Bosch van uh, Zandvoort Beyond. Nou verder hebben we het in uh, dit uur gehad uh, inderdaad over makreelroken. roken. En uh, volgens mij weet jij welke prijs uh, Victor Bol heeft uh, gewonnen. Want dat wisten we nog eventjes niet uh, op. John. originaliteitsprijs. Kijk, kijk, kijk. Ja, dat, uh, nee, en dat... uh, om het rijtje nog even verder te maken. De derde prijs ging naar Heini Otto. De tweede prijs naar Ena Rob en we wisten niet welke rob. Nee, ik ben het niet. Jij bent het niet. En de eerste prijs is gegaan naar Arnold de Lange. Dus momenteel wordt er geboden op de makrelen die gerookt zijn vandaag. En de opbrengst gaat naar het goede doel. En ik zou zeggen haast nu naar het Raadhuisplein en daarna naar uh, Café Bluis, want daar worden nog palingen gerookt. Dus uh, visliefhebbers komen ruim aan hun trekken in Zandvoort. En dat kwamen ze al, maar nu zeker. Of we gaan nog even lekker uh, van het reuzenrad uh, genieten. En wij gaan in het uh, volgende uur gaan wij een uh, aantal uh, vrijkaarten weggeven. Dus blijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En wie weet, uh, dan ja, betalen wij gewoon uh, dat jij het uh, reuzenrat uh, in uh, kan. Uh, met uiteraard een uh, vriend, vriendin of misschien wel met je partner. Dat uh, moet je zelf maar uitzoeken. Gewoon uh, blijf luisteren daarvoor naar CFM. Tot in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Tot zometeen.